Kasper Meijer met het NOS-journaal. De gemeenteraad van de zuidelijke Oekraïnse havenstad Mariupol bevestigt het staakt het vuren om de inwoners een kans te geven de stad te verlaten. Die zal waarschijnlijk rond deze tijd ingaan en duurt volgens Russische persbureaus vijf uur. Volgens Rusland stoppen de aanvallen ook in de stad Vonovaka ten noorden van Mariupol. In Mariupol is de afgelopen dagen zwaar gevochten tussen het Russische en Oekraïnse leger. De burgemeester van de stad zei eerder dat zijn stad wordt vernietigd.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 Het is het prijzengeld wat ze won tijdens het WTA-toernooi van Monterrey in Mexico. Afgelopen nacht werd ze in een kwartfinales uitgeschakeld. Onder applaus van het publiek, wapperend met Oekraïnse vlaggen, verliet ze de baan. Eerder had Vitorina al bekendgemaakt al haar prijzengeld dat ze de komende toernooien verdient... te doneren aan het leger van haar thuisland. De grote brand in Den Haag in een loods met boten is onder controle. Rond kwart voor negen is het zijn brandmeester gegeven. De brandweer verwacht nog wel een aantal uur bezig te zijn met nablussen. Door de brand is de loods, waarin ongeveer 100 plezierboten lagen... volledig in de as gelegd. Niemand raakte gewond. Wel heeft de brandweer vanochtend een NL-alert verstuurd... om mensen in de buurt te waarschuwen voor mogelijke stankoverlast. Het weer. Na een koude start krijgen we een zonnige dag... met slechts hier en daar een stapelwolk. Het wordt vanmiddag 7 tot 10 graden. Morgen is er wat meer bewolking... en wordt het ook een paar graden frisser dan vandaag.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 nation The suffering best. Do not obey. You must be forsaken. But you can pass the test.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 Selfies of somebody else's tell me something what is more ingenious than a child's laughter. Certainly the children of this world na Good Life gaan we door met het programma van Zandvoort Echt 1.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 Uh, zo is de invloed van de gemeenteraad op wat het amperlijk apparaat verwacht mag worden uh, onder de uitvoering flink verminderd. Ja.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 Precies, en die moeten dus komen. Oh, die moeten dus die komen. Die moeten komen. Daar, dat staat in ons uh, programma. Dat willen wij. Oké. Okay. Nou, uh... Niet, niet, niet een, een losse opleiding, hè, maar gewoon vanuit de gemeente gefaciliteerd. Ah, okay. Even om hem... Sorry, ik denk alles ja, ja, ja. straks verkeerd over. <laughs> ik open. zie een heel nieuwe Nee, nieuwe nee, nee, nee. Niet, niet letterlijk een opleiding. Hè, want dat is natuurlijk iets van... Uh, je wordt ervoor aangesteld, dus dat kan ook niet zomaar. Nee. Uh, maar er moet dus vanuit de gemeente wel iets gefaciliteerd worden om dat te doen. En het zou het ideaal zo zijn als dat overal gebeurt. Oké. Okay. Nou, dat is het eerste gedeelte uh, van het interview. Ja. Maar je had weer muziek uitgekozen. Ja, ik heb. Uh, wat is het? Uh, ik, heb, ik heb me hier genoteerd. <laughs> het is moeilijk. Het, het is Bossa Nova, het is uh, Aguas de Marco van Alice Regina. Virginia. Dan gaan we daar naar luisteren. Dankjewel. Alsjeblieft. Pois as aguas. Elas feesten een verrassing. É pau, pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco.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 Gosto desgosto, é um pouco sozinho, é um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um ponto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a linha, é o dia, é o fim da picada.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 essa são as águas de março fechando Pedra, caminho, p sozinho, pedra, caminho, p sozinho, pedra, caminho. Eu tô. Nou, dit uh, stukje muziek gaan we met het tweede gedeelte uh, verder.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 überhaupt een veel aantrekkelijker strand is ook. Hè? Dat, is, dat is ook weer goed voor, voor toerisme, dat soort zaken. En zoals dus in uh, Katwijk is gedaan, ze hebben daar een hele uh, parkeergarage kunnen bouwen, eigenlijk onder dat duin. Door het verbreden van de duin. Door het verbreden van duin, ja. Nee. Dus als wij dat ook spreken zouden kunnen doen op het stuk bij de Noordboulevard, dat is wel echt specifieke deel waar we dat dan zouden willen, uh, dan zou dat